Het is het is le 14e Oftewel, het is de 14 juli. En uh, dat is natuurlijk de, de nationale feestdag in Frankrijk, hè? Ja, bestorming ja, van de Bastille. Ja. Maar goed, uh, als ik het goed begrepen heb uh, uit de bericht... Dan heeft u gistermiddag al de hele middagse uh, Franse muziek gehoord. Dus, dus wel lucht genoeg. Eh... Uh, dus zij. Uh, nee, maar ik heb. Uh, ja, uh, juist, inderdaad. Goed, nou, het weekend zit erop. We weten hoe het zit. We hebben brons. Duitsland is wereldkampioen. Goede vervanger voor Nederland, vind ik. Ja, natuurlijk liever zelf gestaan, maar goed. Hè? Maar ik vind Duitsland een goede vervanger. Ik ben al vreselijk blij dat het niet naar die Argentijnen gegaan is. Zo. Heel blij mee, toevallig. Dan heb ik het liever dat. Uh... Europese land het wint. Vind ik wel. Maar goed, maakt niet uit. Het is allemaal weer achter de rug. We moeten weer twee jaar wachten voor het EK. En op het WK weer vier jaar. Maar goed, er is nog een veel mooie andere sport. Hè? In Haarlem de Haardemse Hongbalweek. Hongbalweek. Het is goed, dus krijgt u daar straks een update van. En uh, wat er allemaal gebeurt, is. Ik vind dat leuk. Ik vind Hongbal een vreselijk mooie sport. En dan gek van, ja, prachtig. Prachtig. Dan ga, ik nooit, dan ga ik nooit zo gauw naar, naar een stadion toe. Ik zie het toch niet. dus Dat heb geen nut natuurlijk. Maar het sfeertje is altijd zo leuk. Ik weet nog dat mijn ex-vriendin... die had er verstand van van honkbal. En uh, die uh, zei... dan kom, laten we eens naar de honkbalweek gaan. Hoor. Gezellig. Nou, maar dat was leuk hoor. Ja, dat was vreselijk lekker sfeertje. Dus misschien laten we toch nog wel eens even gaan kijken. Uh, komende week. Op vakantie dus. Alle avonden vrij. Ook niet wat je met je tijd moet. Okay, Dan is goed even naar het hondbal gaan kijken natuurlijk. Uh, is leuk. Maar goed, u hoort daar als alles tenminste volgens planning verloopt. Hoort u daar straks meer over? Van uh, onze plaatselijke reporter, de heer Van der Junior. Die heeft ook verstand van honkbal. Dus. En voor de rest, uh, nou ja, voor de rest gaan we gewoon uh, lekker in muziek draaien. En hebben we natuurlijk het regio nieuws. Ik bind me niet meer vast aan een tijd, want dat kost soms wat meer voorbereidingstijd. Maar in ieder geval, u krijgt het en uh, daar kunt u van op aan. En natuurlijk het plaatselijk weerbericht ook dat nog. Ja. Ik heb begrepen dat uh, meneer Scolari van uh, Brazilië al ontslagen is. Die kan gelijk zijn koffers pakken. Geen Bombani. Ze moeten verder zonder Scolari. Ja ik exit voor Brazil. Ja. Ah, ah, ah, ah. Ah, dat zullen alle Bruinsiaanse ja, mensen het niet leuk vinden. Maar goed. Ze hebben niks. Ja, vierde. Nou. Nou, dat is altijd een rotplaats. De vierde plaats in een toernooi of op een wedstrijd. is Altijd een rotplaats. Hij heeft het wel over de eerste drie, maar nooit over de vierde. Het ah, is dus gewoon een rotplaats. hebben brons. Dat is belangrijk. Ik vind zelfs... Dat, dat hoorde ik ook iemand zeggen, hè. Het uh, derde woord eigenlijk beter is dan tweede. Ja, want als je derde wordt heb je een wedstrijd gewonnen, als je tweede wordt heb je een wedstrijd verloren. Zit huh. wat in, zit wat in, ja, zit wat in. Dit is Total Touch en Touch Me There. Waar? Nou, daar. Je Oosterhuis eh, bij de nazaten van Huub Oosterhuis. De man die ooit priester was. en uh, uittrad en ging trouwen. Dit is Del Shannon, Runaway. Dat het goede oude rock'n'roll tijdperk. Jaren 50 en zo. En dat heette Runaway. Dit is Lordy. How talk. Tennis Court heet het. En het is nieuw. Making smart.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 Een ander sterretje, uh, uh, Hannah Montana, in een of andere Disney film. Maar uh, ze is op eigen benen gaan staan, uh, Miley Cyrus dus, en oud liedje van Cyndi Lauper natuurlijk. Maar ik vind deze versie eigenlijk veel leuker. Ja, lekker op tempo, het swingt lekker. En daarvoor hoort u Lordy met Tennis Court. En dit nummer heet natuurlijk Girls Wanna Have Fun. Dit is uh, Bruce Springsteen. Is, is zo mooi dit. Het is van zijn laatste album, hè? Ja. I hope she did it all. Maar luister jam east naar dit heet, het is heet uh, Invisible so, uh, Hunting Invisible game I hold my silver battle ditch build me an ark go for wooden pitch sat down by the roadside and waited on the rain I am hunting Invisible game. We ever woke last night to the heavy clicking and clack. And a scarecrow on fire long. Spend my time skipping through the dark I sing my song In a sharp my blade I am the hunter Of invisible King Strength is Fantasy and time is Met Tom Morello en die Atlanta Strings. Ik vind het een geweldig liedje. Hunting the Invisible Game heet het. En het komt van het laatste album van De Bos. En dat album heet High Hopes. En dit is Hunting the Invisible Game. Prachtig. Prachtig. Het ritme van voor Hij gaat het op. But it's all about the money. En dit is Hans Vermeulen, Oftewel, The Sandy Coast. Jenny was only nine years old. The, night, ah. the eyes of Jenny. She was a gorgeous girl. thing. In the whole wide world And she was pretty Ooh, yes she was Like En die juist. Ja, of Jenny. Maar nou, nog, nog één plaatje en dan krijgt u het uh, regionieus nieuws van ons. Het is David Guetta, I, Friends of the Sun. MUZIEK dying for. it up until fire. David Guetta. Then the world a burning light and never so bright. Nummer 8: uh, Friends of the Sun. En ook dus weer nieuw binnen in uh, alle hit-purees en zo uh, in Nederland. Ja, daar worden we natuurlijk regelmatig dan was het weer. Hè, wat is dit nu weer? Dat is, dat is allemaal verkeerd, joh. Wat is dit nou toch allemaal weer? Dat is nou. Al... Nou ja ze niet te lachen jij? Verkeerde keer vol ja dat was het. ja dat, dat is het. Zou dat het zijn? aha. Uh -huh. oh. nou. even kijken hoor. waar zit ik nou? oh ja deze moet ik hebben. of niet? ja. ja hè? aha. Uh -huh. jongen jongen jongen jongen. wat een amateuristisch gedoe weer. helemaal goed. voor Zandvoort en de regio. dit is het regio nieuws met Angela De Koning.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 Ook daar moet u zichzelf goed beschermen. Maak dus geen melding op Twitter, Facebook en andere sites dat u op vakantie gaat en hoe lang u weg blijft. Heel dom. De welpen van Scouting Hannieschaft uit Almere zijn bestolen. Twee speciaal voor de welpen gemaakte magneetstickers zijn in Zandvoort van de auto gestolen. Afgelopen week, uh, dat is de week van 5 tot en met 11 juli... waren de welpen van de scoutinggroep Hannieschacht uit Almere... met Zomerkamp in Zandvoort. Iemand uit de leiding had enige tijd geleden... magneetstickers gemaakt voor op de auto die de afgelopen week gestolen werden. Het zijn unieke magneetstickers... omdat ze speciaal voor de welpen zijn gemaakt. Mocht u ze ergens aantreffen... Kunt u, dan kunt u contact opnemen met... De Mowgli Horde. Via Mowgli hoorde, Horde. en Mogli is M-O-W-G-L-I. Mowgli Horde. H-S-G. Apenstaartje gmail.com. Of bellen met 06-543-67252. U kunt ze natuurlijk ook gewoon inleveren bij de politiebureau. Met verenigde krachten is de uh, Amerikaanse vogelkers te lijf gegaan... op het schelpenpad bij de zorgcomplex Nieuw Unicum... aan de Zandvoortslaan. Zo'n 22 vrijwilligers kwamen ondanks de regen opdagen. Omdat er door de krappe budgetten in het gebied... de afgelopen jaren weinig onderhoud heeft kunnen plaatsvinden... is het pad dichtgegroeid met Amerikaanse vogelkers en esdoorn. De bedoeling is om het gebied weer een wat opener en romantischer aanzien te geven. Een onbekende automobilist is zaterdagochtend doorgereden... nadat hij een verkeersongeluk had veroorzaakt aan de Korslorenstraat. De man reed rond kwart over vijf tegen de auto van een 46-jarige automobiliste aan... op de kruising met de Sofiaweg. Vervolgens ging hij er met hoge snelheid vandoor. Het slachtoffer kwam met de schrik vrij, maar haar auto is vermoedelijk totaal los. De politie is nog op zoek naar de laffe doorrijder... en vraagt eventuele getuigen contact op te nemen via 0900-8844. Donderdagmiddag ontstonden in het midden en oosten van het land... enkele uh, stevige uh, onweersbuien waarbij plaatselijk zeer ver regel viel... De bliksemafactiviteit was vrij hoog te noemen... en in de avond begonnen de buien steeds heviger te worden. Gingen de buien eerst nog vrijwel stil boven één locatie... later groeiden de buien aan de voorzijde aan... en kregen ook de westelijke delen van Nederland... met het plaatselijke noodweer te maken. Ook Zandvoort is zwaar getroffen door het noodweer. Veel straten stonden blank... en in het noorden van Zandvoort was sprake van flinke wateroverlast...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 En kwam er een leuk bedrag uit. Wel pech dat hij het meteen weer kwijt was. En tot zover het nieuws. Uh, dag, nou, ik heb iedere keer de verkeerde. Hoe gaat het nou? <laughs> nou, de, het weer dus. <laughs> ja, laten we dat maar doen. Ja. Nou, het wil allemaal weer niet. Zeker omdat het maandag is. Het is maandag. Ja. ja Zou dat het zijn? Vaast, maandag vaast. Maandag. Ja. De zomer lijkt vandaag zichzelf even te hebben verstopt. Maar die komt vanaf woensdag terug met temperaturen boven de 25 graden. Vandaag moeten we het doen met een schrale 19 graden en bewolking... waar af en toe een spatje regen uitvalt. De zon laat zichzelf ook zien, zei het mondjesmaat. Vannacht koelt het af naar 40 graden en morgenochtend wellicht nog een spatje regen... en daarna droog, bewolkt en af en toe zon. Tot zover. morgen, dus dan gaat er altijd iets fout. Dat is uh, spreekwoordelijk. Ik las net een leuke mop op Facebook. Ja, uh, soms, soms, soms lees je ineens leuke mop op Facebook. Ik las een hele leuke. Uh, een man komt thuis, vindt zijn vrouw in bed met een ander. En ze zegt, schatje, wat doe je nou? Nou zegt ze, het is net als op Facebook. Als je me leuk vindt, moet je me delen. No, Luke. Sometimes I go out bars and get walk across the water. Valerie, and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. Since I come home, well my body's been a maggots and I miss your gender head and the way you like the daggers I want you come on over Stop making a fool.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 Amy Winehouse. Oh, oh, In België zeggen ze dan Amai huiswijn. Oh, oh, maar goed, uh, dit heet de Valerie Alternatieve Versie. Dus erachter staat is het een uh, live registratie bij de BBC. Valerie. Het zal. In ieder geval, het is een leuk liedje. En uh, het is wel een beetje een aparte versie ervan. En die is wel erg leuk. Amy Winehouse dus. En uh, het is nog steeds. Uh, CFM lunched op deze maandag de 14 juillet. En uh, er is geen berg te hoog. Nou, ze moeten vandaag in de Tour de France, geloof ik, over vier calls heen. Dus, ain't no mountain high enough. It's Marvin Hello, ain't, ain't no river. Wide. Tammy Terrell. Eerst had hij het met Kim Weston, maar die overleed en uh, toen ging hij verder met Tammy. En uh, dat was een begin van een groot aantal en Het ritme hits. van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9. Oh? FNFM. Ja, je zal het maar weten. Hé, He, oké. Okay. Het is Poco. You better think twice. Afgelopen. Ja. Ja. Yeah. Het een leuke herinneringen aan het laatste deur, hè? dat uh, liedje van Pogo. Ja. Vroeger met zo'n. Uh, leuk beentje wat ik toen had. Kaboedel heette dat. Samen met, uh, met Deb en uh, Jeff Rademakers. Dries Bonnes. Leuk man. Speelden we dit ook? Ja, zijn mente stierf in schoonheid. <laughs> Maakte leuke muziek, maar. Ja, helaas. Dus... Uh, nee. Oké, okay. maar uh, dat was hem dus. Poco en You Better Think Twice. Ik denk uit, oh, no, het zal zijn 1972, 73, zo'n beetje. Ik kwam toen de tijd voor op een LP die heette Rockbusters. Ja. Een verzamelaar van, van CBS in de tijd nou, uh, u hoort uh, de, de, de, de hoe heet het, uh, de Average White Band. Dus, dat betekent dat het eerste uur er weer op zit. En dat wij uh, dus nou opgaan naar het NOS nieuws van één uur. En de reclame natuurlijk. En daarna zijn we weer terug. Straks met een, als alles goed gaat, met een update van de Hoarems hondbalweek ook. Dus tot zo.